NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het archiefonderzoek van het ministerie van Justitie naar de dood van de treinkapers in De Punt in 1977 heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Er is volgens de onderzoekers geen bewijs voor executies. Dat blijkt uit de reacties van de toenmalige minister van Justitie van 8 in de Telegraaf. en de vader van een omgekomen treinpassagier in de Volkskrant. Volgens van 8 zijn de conclusies zoals hij verwachtte. Bij de bestorming van de trein kwamen twee passagiers en zes van de negen kapers om het leven. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan vindt dat er snel meer actie nodig is bij de aanpak van kindermishandeling. In een column in Metro roept hij met name zijn collega-burgemeesters op om meer te doen. Van der Laan, die ook voorzitter is van een landelijke taskforce kindermishandeling, doet zijn oproep naar aanleiding van de jongen van tien die vorige week werd doodgestoken en de baby die werd gevonden in een vuilcontainer. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden, moeten overgenomen worden door een andere zorginstelling. Dat zei staatssecretaris Van Rijn tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer. Hij neemt daarmee een voorstel over dat door de coalitie was ingediend. De staatssecretaris wil dat er scherper inspectietoezicht komt. Ook wil hij dat het personeel meer en betere bijscholing krijgt. Comiek Jochem Meijer heeft als eerste de André van Duin Comedy Award gekregen. Van Duin reikte de prijs zelf uit tijdens het gala ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum als komiek. Volgens Van Duin zijn Meijers imitaties briljant en is zijn absurde humor buitengewoon origineel. Feyenoord wil dat er een verbod komt op kunstgas in de eredivisie. De club wil volgens het AD tijdens de algemene vergadering betaald voetbal een voorstel indienen... Als een meerderheid van de clubs voorstemt, worden de wedstrijdreglementen aangepast. Hier ja, zeiden Ajax en PSV ook al dat ze tegen kunstgras zijn. Er zijn nu in de eredivisie zes clubs met kunstgras. Het weer, veel bewolking, maar geleidelijk klaart het op. Het eerste in het noordoosten, het blijft wel overal droog en het wordt 9 graden. Dit is Dit is John Zahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A7. Hoorn richting Zaandam. Daar staat pussen Permanent Noord en de Afrit Weidewarmer 5 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen. 4 kilometer bij Badhoevedorp. Dorp. A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerdenkloop het Lunetten 5. A15, Rotterdam richting Gorken. Tussen Hendrikido Almbacht en Papendrecht. 4 kilometer. En verderop nog eens een keer 4 kilometer bij Harningsveld-Giesendam. Richting Rotterdam staat 3 kilometer bij Harningsveld-Giesendam. A16. Breda richting Rotterdam. Voor het knooppunt Terbrechtseplein staat 5 kilometer. A27 uit Almere richting Utrecht staat door een ongeluk tussen knooppunt MS en Beeldhoven 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 See I'm just the wind. you push me back every once in a while just the wind, you me, there's someone there Who washes in the air, I need to power myself sunny day.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 Excited